Negen uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De gemeenteraad in Alphen aan de Rijn heeft besloten de stemmen die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Het CDA en GroenLinks hadden om hertelling gevraagd om elke twijfel uit te sluiten. Over een grote meerderheid van de raad stemde voor. Op de verkiezingsavond meldde de gemeente dat het CDA acht zetels had gekregen. Nog diezelfde avond ging een van die zetels naar GroenLinks. Er bleek een klein foutje te zijn gemaakt bij het tellen van de stemmen. Een dag later bleek ook die stand niet te kloppen. Nu worden de stemmen opnieuw geteld.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 Amnesty International bracht zondag nog eens de uitbuiting en mishandeling van buitenlandse arbeidskrachten in het Emiraat onder de aandacht. De FIFA eist dat er nu snel iets gebeurt. Het weer. In een groot deel van het land valt regen, in het binnenland ook natte sneeuw. Het Noordoosten blijft zo goed als droog. Temperatuur daalt tot rond of iets boven nul. Morgen, vooral in het zuidoosten, nog motregen of natte sneeuw. Verder is het een groot deel van de dag droog, met zelfs enige tijd zon, bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. HollandDoc24.nl gids je tijdens ITVA... door het grote aanbod aan bijzondere documentaires. Met handige overzichten, kijktips, recensies, Q&A's... en natuurlijk heel veel documentaires die je niet mag missen. Kijk op www.hollanddoc24.nl Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Wie wij zijn? Wij zijn Promovendum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 Het is 3 over 9. Veel EO'ers in de studio. Manuel Venderbos, Johan Eikelboom en Anne Mar Zwart. Goedenavond, dames en heren. Hallo. Voor het uh, programma 3 onderzoekt hebben jullie geprobeerd... erachter te komen wat er zich afspeelt in de hoofden van jongens... die naar Syrië vertrekken. En dat is een indrukwekkende aflevering geworden. Zometeen horen we of dat is gelukt. En Mark Koster, onze entertainmentman... Die normaal op dinsdag is, maar vandaag even op woensdag, we hebben het over je allerlievelings-lievelingstijdschrift, aller namelijk de opzij. Ja. Waarvan eigenlijk jij, uh, je hebt ooit openlijk gesolliciteerd om hoofdredacteur vijf jaar geleden, te worden. Ja, toen, het Cisco Adres wegging, wat al, toch best wel een heldin voor mij is, ja. die ging ook weg en toen dacht ik, nou, ik moet het doen. En toen ben ik afgewezen. Nog ja, steeds boos dan. Begrijpelijk. Ja, Ik heb die brief gelezen. Ik heb er zo meteen nog wat leuke fragmenten uit. Oh. <laughs> ja. uh, we hebben het over opzij. Jij vindt, ja, er is een markt voor. En we, we hebben een kleine discussie zometeen. Er moet in ieder geval wat aan het blad. Veranderen. Ja, dat wel. Dat wel. Dat ik doet. vind de titel nog steeds heel, heel cool. Opzij. Ik dacht dat het nu allemaal van veen kwam. Nee, het is te cheesy. Wel de dijk. Ik kan het niet alleen. Elke morgen.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 Geflessen op de gang Want met tanden Wat een Wat een Weinig zon Weinig zon En veel bang Het niet alleen. Rolf, We gaan het hebben over een stukje heilige oorlog naar de mensen toe. Naar schatting zo'n 80 Nederlandse jihadstrijders zijn op dit moment aan het vechten in Syrië. En dan heeft er ook nog een nusje de wapens opgepakt in landen als Afghanistan en Somalië. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... vormen deze jongens een bedreiging als ze terugkomen... omdat ze dan dondershandig zijn geworden... met automatische wapens en explosieven. Deze jihadstrijders die zijn bereid om te vechten en te sterven in een vreemd land... vormen een fenomeen dat maar moeilijk te begrijpen is voor de meesten van ons. e hey, Manuel Venderbos, Johan Eikelboom en Annemar Zwart... probeerden voor het programma 3 onderzoekt op geheel eigen wijze te achterhalen... wat zich afspeelt in de hoofden van deze jongens. Want het zijn altijd jongens, hè? En ze zijn alle drie hier... Juist. Goedenavond, dames en heer, uh, heren. Um, ja, dat hebben jullie allemaal gedaan. Eigenlijk is de hele de aflevering opgehangen aan het verhaal van Victor Drosten. Tenminste, een groot gedeelte van de aflevering. Een, uh, een jongen die in Syrië is, die, die gaan jullie ook zoeken. En die is daar op dit moment aan het, aan het vechten. Daar hebben we het zo over? Mooi verhaal. Maar eerst even. Um, Johan, jij hebt ook iemand gesproken die teruggekeerd is al inmiddels. Dat is vrij bijzonder. Ja, klopt. Want zo vaak zijn er niet journalisten die met uh, teruggekeerde jihadstrijders praten. Um, jij sprak hem ergens op een schuiladres in Nederland, allemaal heel geheim. En hij heeft die Victor die dus daar nog zit, die aan het vechten is, die heeft hij ook gezien. Voordat hij ook naar zijn training ging, dat soort dingen. Naar zijn training ging. Ja. Wat doen ze daar dan? Ja, daar, daar zo leer je juist met, met wapens bijvoorbeeld omgaan... maar ook uh, conditietraining, dat soort dingen. Ja, dan heeft hij dus over de training van Victor. En ik neem aan dat jij ook vervolgens aan deze jongen zelf vroeg... van maar wat heb jij daar gedaan? Ja, dat klopt. Alleen hij ontkent natuurlijk dat hij heeft gevochten... en daar uh, met wapens om heeft lopen trainen. Maar, ja, want hij zei al, vrijwilligerswerk, zo. Wat ja, alle, precies. Dan krijg je natuurlijk zeggen. de humanitaire hulpverlening. Ja, ja. ja, goed. Kijk, ik kan dat niet checken, maar dat is natuurlijk wel uh, ja, het... Ja. Verhaal. Maar hoe gaat het dan? Want dan vraag je daar natuurlijk op door. Want je denkt, ja, whatever, dit vertellen ze allemaal. Nou, dat, goed, dat hij je er niet uit. Wat er dan... Nee, want kijk, als hij dat zegt, als het waar zou zijn... Als hij dat zegt, dan is hij toch min of meer strafbaar. Dus ja. ja, dat ga je natuurlijk niet vertellen. Er ja, zijn ook weer de meningen over verdeeld, hè, geloof ik, de experts. Die, sommigen zeggen het is helemaal niet strafbaar om in een ander land mee te vechten... als het een gewapend conflict is. Maar goed, je kan ervan uitgaan dat je dan hier in een problemen komt. Ja, dan kom je in de probleem, ja. inderdaad. Maar hij vertelt over die jonge Victor. En hij zegt, ja, die Victor heeft een training gevolgd. Uh, maar hoe weet hij dat dan? Heeft hij wel contact met hem daar? Ja, hij zou zeg maar vanuit een huis met meerdere Nederlanders... zou hij dan uh, Victor hebben opgezocht en dat hebben gezien... En hij heeft dan twee weken, uh, dat geloof ik ook wel, met hem in dat huis gezeten. Mm -hmm. Hij vertelt natuurlijk heel mooi dat ze samen op een dak blikje drinken zaten te drinken. Ja, dat is heel gek natuurlijk. Nederlandse jongens, die daar naartoe gaan om de Heilige Oorlog te voeren... zitten dan met z'n tweeën daar op een nou ja, villa of een groot huis, weet ik veel. Ja. Daar een beetje mijmerend over hun geloof en Allah en het paradijs en de Heilige Oorlog. En... Maar ja, goed, aan de andere kant, zij willen die mensen helpen. Want ja, er gebeuren verschrikkelijke dingen en niemand doet iets. Ja. En zij gaan wel. Maar, ja. jij, maar jij spreekt de jongen, daar zie je beelden van. Uh, hij is natuurlijk geblurred, dus je herkent hem niet. Ik, vind, ik vond hem nogal timide, een beetje zo hangende schouders. Nou, niet dat je zegt, uh, Hij is de anti-commando. Hij is ja. echt hij is de anti-strijder bijna. Hij is, ja, het is gewoon een jongen met blozende wangetjes. Een heel vriendelijk gezicht. En, en, en volledig uh, echt een lieve knul. En ik dacht eerlijk gezegd toen ik hem zo een beetje in elkaar gedoken zag zitten, dit, dit is wel een mooi gevalletje van iemand die geronseld is. Het lijkt me niet een stoere jongen die zegt ik ga uit mezelf. Nou hij ontkent dat zelf, dat zijn zijn woorden. Het zijn volwassen jongens, Victor is ook 26. Mm -hmm. Ik heb veel jongens in die omgeving van hen gesproken. Eén belangrijk is natuurlijk Dennis Honing en, en nog wel veel meer hoor. Deze Honing is die, die komt veel in de media. Die is bij Paul Witteman ja, geweest, die heeft hier gezeten. Ja, en het die, is ook een persoonlijke vriend van beide. Die, die voert het woord eigenlijk voor al die jongens. Nou, hij heeft het met de media, laten we het zo ja, zeggen. Ja, met de media. Ja. Maar ja, kijk, deze jongens maken wel zelf de keuze. Ze ontkennen zelf dat ze geronseld zijn. Ik heb mailtjes en sms'jes van hen zelf gelezen... waarin ze eigenlijk zelf anderen oproepen om te komen. Ja, en nogmaals, Victor is 26. En natuurlijk zijn die jongens beïnvloedbaar zijn ze daar volgens mij de hele dag mee bezig. Met Koranverzen lezen, met uh, gesprekken met islamitische vrienden. Hun hele leven staat in mm. het teken daarvan. Mm -hmm. Dus ja, ze zuigen zich wel helemaal vol. Maar ja, is het dan rondslaat, uiteindelijk maken ze de keuze zelf. Stappen ze zelf op de trein. Maar, maar zou je dat, dat... krijg je natuurlijk er nooit uit als journalist. Ze gaan nooit echt vertellen wat ze er echt hebben gedaan. Nou, je kan wel ver komen, hoor. Kun je hier niet naartoe, En die villa? Nou ja, Hans-Jaap Melis, oorlogscorrespondent, is dus op zoek gegaan naar die Victor. Ja. Maar het is een beetje mystifying, hè? Vind je niet? Victor, ja, stond in de Volkskrant stond er ook zo'n verhaal. Dat is wat met die villa. Nou, dat ik heb een Victor ook zelf verhaal. twee keer gesproken. Ja. Voordat hij ook ging, met baard en zonder baard. Dat hij achter in de auto maar dat zat. Dat is toch het verhaal? Toch? Victor bedoel je. Ja, ja maar dat klopt, maar daar gaan we het zo meteen nog oh, over sorry. hebben. Ja, <laughs> ja, ja ik, ben, ik, ben, ik denk van, uh, dat, is, uh, <laughs> ja. dat is exhibit A, ja. toch in de rechtszaal. Dat is de, de man. Want je hebt nu een afgeleide ervan. Ja. Nee, maar ja, die goed. is al terug. Ja. Ja. Maar Victor komt denk ik niet terug daarom. Dit was de jongen die terug was. Even, even want zo meteen hebben we het uitgebreid over Victor. Maar Manuel, jij, jij um, um, zegt iets bijzonders, vind ik, in die aflevering. Dus aan het begin van de uitzending zeggen... ja, wat ik wel mooi vind aan die jihadisten... is dat ze er vol voor gaan. Dat ze vol voor hun geloof gaan. nou, ja, intrigerend vind ik het eigenlijk meer. Ja. Um, eh, eh, eh, wat ik doe, ik bedoel... Eh, christenen worden ook wereldwijd onderdrukt... Eh, huis in de fik gestoken, eh, vrouwen verkracht... Ik ben zelf ook gelovig, maar het enige wat ik doe is, is misschien een keer een collecte geven of een warme deken opsturen, maar verder doe ik niks. Dus dat vind ik dan intrigerend, dat uh, moslimjongens denken van nee, maar ik ga gewoon die kant op en te vuur en te zwaard ga ik mijn broers en zussen, want zo zien ze het, uh, verdedigen. Ja, maar volgens mij zeg je in die uitzending echt, daar, daar zie je een beetje bewondering in je. Nou, gebruik ik we gebruiken het woord mooi, ja, inderdaad. Ja. Ja, maar ik vind het maar, meer intrigerend. Maar, snap je het? Uh, nou, nadat ik in Egypte ben geweest, want ik, ik heb mezelf opgeworpen als eerste christen-jihadist om daar te gaan kijken, om de, om de koptische christenen die daar onderdrukt worden uh, te gaan helpen. Ja. Uh, nadat ik daar was geweest, begrijp ik er eigenlijk nog veel minder van. <laughs> daar hebben we het zo over. Want jij bent dus serieus voor het programma uh, gekeken of je daar de jihad kan voeren als christen. Eerst Robbie Williams.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 Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee all misfits putting on the wrists that's where each and every lulu bell goes every thursday evening with her swell boys. robin elbows come with me and we'll attend the jubilee see them spend their last two days In de zondag 4 mei, dan uh, is hij in Nederland, namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. En wil je daar naartoe 4 december? Dan begint de kaartverkoop. Ja, dan lach je maar. maar. Ik zou er best wel ja, willen. ja, vindt, ja, jij vind je. Nee, je bent geen fan, maar het is wel een showmannetje, net zoals Mark Koster. En oh. daar ben ik altijd blij dat je er bent om over de grote roddels uit de showbiz te praten. Nou ja. Roddels, vandaag uh, is het, uh, stort je eigenlijk je hart uit, want um, jij houdt van opzij. Ja, en ook, ik houd opzij van opzij, heeft opzij het ja. moeilijk. Ook omdat mijn moeder door het las en ik het meelas. maar niet ja. alleen. Niet alleen. Nee, nee. Nee. Ik vind het een goed blad. Kijk, ik vind, maar goed, dat is heel raar. Dat, dat, we hebben het hier al eens vaker over gehad. Dat, dat Ik vind dat de vrouwen zich toch in een hoekje laten zetten. Kijk even naar de dame hier in de studio. Ze verdienen 18 minder dan een man in dezelfde functie. Deze week dendert dat over dat, dat sletvrees hier in Nederland binnen. Dan denk ik van, girls, go op, slaas terug, doe wat... En het, het wordt het altijd in een soort bloemetjesjurken, tuttig gegoten. Terwijl ik nou ja, denk. Volgens mij is dat de hele idee van slettenvrees het omgekeerde. Ja, maar er wordt dan wel echt vrouwen gezegd: Nou, dat mag Sunni niet zeggen. En er wordt heel veel oh. vrouwen zijn niet solidair met vrouwen, vind ik de laatste tijd. Kortom, de opzij is nodig. Nou, dus opzij is zeker hij. nodig. En zeker uit dat economische belang. Ik vind dat dat blad uit veel te weinig de aandacht aan besteden. Het is gewoon ze verdienen of minder voor hetzelfde functie. Onbegrijpelijk. Dus dat is een heel klassiek oud verhaal, wat je elke dag zou kunnen vertellen, als je een meisje was, je zou elke dag de werkvloer willen mij nog, ik denk dat jij minder verdient dan jouw collega die hetzelfde doet, dat je gewoon elke dag, ja, waarom verdien je minder? Dat schijnt aan onszelf te liggen, omdat we ja, slecht nou onderhandelaars ja, zijn, met, onder andere dan. Nou ja, maar dan, dat, ik vind dat als je een geëmancipeerd blad maakt, moet je niet oh. die houding aan nemen, het schijnt aan onszelf te liggen. <lacht> nee, ik zou zeggen, kom met de bazooka binnen ik, en regel het. Ik heb het hard ja, maar, nodig, dat blad. Ja, jij hebt het hard nodig, ja, ja. maar jij leest het niet. Hoe oh, weet je dat nou? Nou, dat denk ik. Dat vrees ik. Ja. Dus daar gaan we het nu over hebben hoe dat dan toch beter Goed, kan. Eventjes, want je hebt zelf een keer gesolliciteerd. Dat was ja. toen mevrouw Dresselhuis opstapte. Ja, ja. Voordat... Vond ik een hele leuke vrouw. Ook omdat ze bijvoorbeeld niet kookt. Dus zij was, had al die, Ach, die elementen mee. van dat zij gewoon dacht. Ja, ik werk gewoon hard en mijn man kookt. Kijk, dat ja. vond ik tof. Dat zij gewoon eigenlijk de mannen wilden staan op het mannengebied. En dat, daar is op zij natuurlijk een beetje afgedreven. Ik lees afgedreven. er even voor uit jouw sollicitatiebrief. Mevrouw Dresselhuis was in de eerste plaats journaliste en bladenmaker en pas in de tweede plaats feministe. Wel nu, dat zijn nou precies de kwaliteiten... die ik mezelf zou willen toedichten. <lacht> ja, wel in de derde plaats ook... dat ik wel het feminisme ja. een warm hart doe. Dat zat verderop ook in die brief. Hey, hey, maar Je, je bent het... ook thuis? Ik kook helemaal niet, nee. Je maakt niet schoon, je kookt niet, niet, je stofzuigt nee. niet. Nee, nee. Hou je het geld binnen ook al niet? Dat doe ik wel. Oh, dat wel. Maar je vrouw, volgens mij nog meer. Oh, maar gaan we het er nu over hebben? Ja. Terzijde. Um, jij zegt ja, dat het feministische blad moet blijven. Um, de oplagen. Want het nou ja, goed, de nieuws is natuurlijk, het gaat niet goed. Ja. Um, de Groene is geïnteresseerd om het te kopen. De oplagen is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Van 88. Ja. naar 44.000. Ja, kritische grens. Ja, en, ja. J, en jij zegt wel, alles leuk en aardig moet blijven. Maar het moet wel veranderen. Het moet zeker veranderen. Ja. Ja. Laten we nog even een vrouw erbij vragen. Gewoon omdat het kan. Rooswoud is, Goedenavond. Goedenavond. Freelance journalist en uh, voormalig, column, voormalig columnist dus bij Opzij. Drie kwart jaar heb jij ervoor geschreven. Uh, en ik begrijp, jij bent eigenlijk weggegaan uit onvrede nog sterker. Je hebt, uh, je hebt de afgelopen jaren je behoorlijk geërgerd aan de koers van het blad. Zeker. Um, ja, maar jij zegt tegelijkertijd wel, net zoals Mark, want dan hebben we het zo meteen over wat er dan zou moeten veranderen. Maar jij zegt wel, net zoals Mark, er is echt wel een markt voor nog, voor Opzij. Ja, het onderwerp is nog lang niet dood. Nee, we hebben nog een hele hoop uh, werelden te winnen. Alleen uh, de wereld, wa, wa, de koers die ze nu in zijn gegaan, denk ik, mm, ja, nou. Mm. Nee, en welke koers is dat? Nou, vooral heel erg focussen op uh, uh, macht. Uh, vrouwen met macht en, en uh, de topvrouwen. En toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik krijg toch het idee dat ik pas echt geëmancipeerd ben... als ik in zo'n uh, haantje de vorst uh, ben veranderd. Uh, uh, zo'n CEO die de boel allemaal tilt. Dat ik denk, nou, ik weet niet of me dat nou zo aanspreekt. Jij zegt veel te veel verhalen over vrouwen met macht... zoals Nelly Kroes, dat soort types. Ja. Daar gaat het over. En, dat, en, ja. wat, en waar zou het over moeten gaan? Nou, ik denk inderdaad de loonkloof nog steeds. En, en waarin, we, uh, nou ja, waarin we verder kunnen emanciperen. Waarin we ons kunnen ontwikkelen. Waarin we dat samen met mannen kunnen doen. Hoe mannen ze. Ik, ik ben er ook altijd voor dat je het iets breder trekt. Dat je kijkt van, nou, we hebben nog allemaal, mannen en vrouwen, uh, last van knellende rolpatronen. Nou ja, welke taboes moeten er, er tegenwoordig beslecht worden? En ik denk toch dat dat. Uh, ja, daar daarvoor is opzij opgericht om bepaalde taboes te beslechten. Ik ken je een beetje. Kijk, jij, jij, jij, dat vind ik altijd wel goed aan. Jij problematiseert het nu. Maar volgens mij moet je een nog veel arrogantere houding gaan aannemen met opzij. En gewoon zeggen, wij zijn beter. Die vrouwen staan langs het hockeyveld. Terwijl die mannen daar en Peukie dan er ook. Het moet veel vrolijker, arroganter en vooruitstrevender. En dat vind ik ook het nadeel. Het is altijd dat linksige, Een beetje geitenwolle sok. En je zegt wel dat CEO dat is dan. Maar. Ik vind het wel goed dat er een soort ambitieniveau in wordt gelegd. En dat, dat vond ik dan wat Magiet wel heeft geprobeerd. Sunny Bergman staat voor mij nu op de cover met dat verhaal over dat uh, slechte. Maar van jou, en Mark, mag er misschien nog wel wat nee, meer ik geschreven vind worden? Dat het over. meer mag. Wat Roos dan de kritiek op heeft, vind ik. Nou, ik vind dat dat nog wel wat beter mag. En ook wat meer, met wat meer humor. Want het was best wel. Ja, maar dat is precies wat, wat ik erop tegen heb. Ik vind ambitie is niks mis mee. Alleen uh, ze plakken de ambitie erop waarvan ik denk, ja, dat zijn typische mannenambities. Als je het de meeste vrouwen vraagt... dan willen ze niet zoveel plafondtegels, zoveel ramen... zoveel grote auto en leasebakken. Dat zijn niet de ambities uh, waarbij vrouwen meteen warm lopen. Als je zegt uh, doelen bereiken, uh, samenwerken, uh, het voor elkaar krijgen... Uh, uh, die, die ambities delen, dan zijn dat dingen waar vrouwen heel hoog op scoren. En nu ko komen er door opzij, worden er steeds die vrouwen die... Uh, ja de ambitie hebben... Uh, die heel erg beloond wordt op een mannenmanier. Ja. Ja. En dan denk ik, ja, dan voel ik me steeds... dat ik niet genoeg in een man veranderd maar ben. Wil jij meer een beetje de, de, de menselijke verhalen... die je misschien ook in de, in de Linda leest en in de FIFA... en Mark, jij wil meer de, nou, de glossy verhalen. Ja, nou, glossy, maar ook de persoon... vaak over Marissa Mayer, zo'n baas van, van Yahoo. Ja, die, ja de, grote die, Maar hoe die dat voor elkaar krijgen, Roos, dat is toch fantastisch. En je kan wel zeggen, ja, die, dat is een man onder de mannen. Nou, dat is toch een mooi voorbeeld om daar... Een ja, dat is nee, maar, maar de... dat is absoluut een mooi voorbeeld om daar een verhaal over te maken. Maar om daar nou elke keer een verhaal over te maken. Nee. Ik, in al die andere bladen zie je toch ook niet steeds alleen maar die ene topdoc... die uh, en ja, dat fascinerende is, uh, verhalen. Maar ja. ik krijg op een gegeven moment dit idee dat we allemaal in Bill Gates moeten veranderen. En dat maar is er, waarom, zijn er maar een paar... Dat, dat is ook waarom jij bent weggegaan. Je vond het uh, de, te weinig over, over de gewone vrouwenproblemen gaan en te veel over... Uh, nou, onder andere, nee. Ik, ik, het, het, ik uh, was aangetrokken om uh, over werk-privé balans te schrijven. En ik denk, we, niet alleen vrouwen hebben last van die werk-privé -pri balans... of in elk geval de verwachtingen die nog steeds heel ouderwet zijn... Uh, zowel op scholen als, uh, hmm. uh, als bij de werkgever. En daar schreef ik ook over dat uh, nou ja, daar, mannen daar moeite mee ja, maar... hadden. En kinderen. En dan werd me gewoon elke keer door de eindredacteur gevraagd... Ja, sorry, maar dit stuk gaat over mannen en kinderen. Wat, <lacht> wat doet dat in de opzij? Ja, precies. Ik, dacht, ik weet niet hoor, maar dat zijn toch dingen waar een hele hoop vrouwen tegenaan lopen. Dat zei, die hebben o, daar behoefte maar, aan. Ja, maar dan denk ik van, maak het dan nog gemene. En pak die man een beetje aan of zo. Begrijp je, dat dat doe je al, maar dat het dan nog wat cynisch is, cynisch invalshoek, waardoor die vrouwen ook, want ze kunnen best wat hebben en die mannen kunnen ook best wat hebben, dat het dan een soort grinniken wordt. Hè. Net, net als je in, in, in quote, wat dan echt een mannenblad is, of in VI, hè, daar staan ook eigenlijk seksistische grapjes over vrouwen in. Dan moet je ook dat... Die, die, die opposite dat seksisme is, doen. Dat is en dat lijkt me lachen. Ja, Mark, Begrijp je? Dat jij, moet jij er allemaal in. wat, de, de, inderdaad wat, er moeten wat verneiniger verhalen in. Ja, in die Even sollicitatiebrief nog... schreef ik toen... van een man achter het behang. Gewoon als rubriek. Dit is een man die echt helemaal niets doet thuis. <lacht> een vreselijke gast. Desnoods met de camera erheen. Dat moet je toch om lachen, Roos. En dat vind jij ook leuk. Jawel. Nee, ik vind dat ook wel leuk. En tegelijkertijd... als je bij vooral jonge vrouwen het woord feminist zegt, dan denk je... oh jee, dat is zo'n vrouw met okselhaar ja. die altijd kwaad is op mannen... in haar eigen gemaakte broekpak. Ja. Dat is niet iets waar je nou... als jonge vrouw... Uh, uh, geëmancipeerd denkt ja, daar wil ik bij horen. Nee. Um, ik dacht, ik hou heel erg van mannen. Wel van een bepaald soort mannen. <lacht> en van een bepaald soort mannen niet. Um, maar ik, ik wil maar eigenlijk... heel snel blijven... Ja, nou, nee, maar ik bedoel, dat, dat, dat wilde ik dus ook nou. van, ja Hier lopen we tegenaan, hier niet, hier genieten we van. Mag het ook alsjeblieft. En dan, maar wat, überhaupt het onderwerp man, als het inderdaad niet alleen maar afzijken was... of ze uh, uh, doodzwijgen, of uh, uh, er is ook nog ooit gedacht... om een man die zichzelf een feminist noemde een column te geven. Dat is beloofd, ja, maar dat is, maar meteen weer is er nooit van gekomen. Goed. Want dat is toch eng? Nou, ja, dat vond ik jammer. De nieuwe hoofdredacteur heeft alvast heel wat goede gehoord van Roos uh, moet het wat, uh, wat kleiner denk ik de verhalen, wat dichter bij de vrouw en niet alleen over vrouwen gaan in godsnaam en Mark wil meer de, de stoere verhalen. Ja. Um, even nog één ding, want er moet nog natuurlijk nog een nieuwe hoofdredacteur komen. Roos, wie moet dat worden? Ja, ik natuurlijk. En Mark? Ja, ik moet het worden. Misschien moet het samen doen Roos, elke week ruzie. Ja, nou, anders doen we een duo. Duo, ja, dat is wel heel uh, feministisch. Heel modern. Ja, ja. Goed, Top we gaan het zien hoe het gaat aflopen. Black Eyed Peas, dankjewel Roos Wouters. Graag gedaan. Yeah. La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 1. Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zometeen hebben we het over of het reëel is dat je 5 miljoen euro eist van een televisieproducent omdat je per ongeluk op het verkeerde moment op het verkeerde knopje drukt. Mark Koster heeft daar ongetwijfeld een mening over, vermoed ik zo. Meepraten kan hashtag BNN Today op Twitter. Dit is Radio 1. Nu is het nos Journaal van half tien met Freddy van.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 Die gaat jaarlijks naar de speler die het vaakst heeft gescoord in een Europese binnenlandse competitie. De Argentijn hielp Barcelona met 46 goals aan de landstitel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Freddy. Olaf. Linda de Mol heeft een miljoenenclaim aan haar broekje. Althans, en de Mol het bedrijf dat haar programma miljoenjacht maakt. Kleine reconstructie. Het begint allemaal op zondag 3 november. 2 miljoen mensen zitten dan lekker op de bank te kijken... naar het RTL-programma. Als kandidaat Arold van den Hurk... een niet-onsympathieke Brabantse banketbakker... het strijdperk betreedt. Hij maakt kans op miljoenen euro's... als hij de juiste koffertjes maar openmaakt. En hij moet doorgaan met het openmaken van die koffertjes... als hij die miljoenen wil. Op het moment dat hij stopt, dan accepteert hij een lager bod van de bank. En Arold gaat als een tierenlier... Maar dan, ja, dan denkt hij kennelijk even aan de volgende wedstrijd van Top O's, of dat hij nog check moet kopen of wat hij met de kerst gaat doen. Want in een vlaag van verstandsverbijstering... drukt hij op de rode knop die het spel stopt. Ja. ja. Op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het fout doe. Meteen dat ik. Nou, nou dan, spreek... dan doen we nog net of je het niet gedaan hebt. Nou, ja, kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dan ga ik even vragen. Ja, Arnold heeft meteen dikke spijt, dus Linda vindt het allemaal mazierlijk. Ja, kan dat, kan dat. Linda naar de notaris. Notaris onverbiddelijk. game over. Die notaris gaf later nog een reactie. De notaris verklaart vandaag aan Nieuwsuur... Hij sloeg met enige resoluutheid op de knop... En daarna had hij spijt. Enige resoluutheid. Ja, jammer dus. Sneeuw ook. Tot gisteravond leek daarmee de kous voor Arald af. Hij krijgt 125.000 euro en niet de 5 miljoen... die later in zijn koffertje bleek te zitten. Maar toen was er ineens advocaat Peter Plasman. Beschermer door Schillemielen. Die had ook ja. zitten kijken. Hij verbaasde zich en hij besloot contact op te nemen... met de arme kandidaat. En Toen heb ik meneer Van der Hurk opgebeld uit eigen initiatief. Dus hij heeft niet mij benaderd, maar ik heb hem opgebeld. En ik heb gezegd, moet je luisteren, ik raad je aan dringen om juridisch advies in te winnen. En advocaat Plasma wil nu dus dat de kandidaat krijgt waar die meent recht op te hebben. Nou, ik ga de postcode loterij en de mol als producent en de notaris als degene die naar mijn mening een hele grote fout heeft gemaakt, ga ik aansprakelijk stellen. Binnenkort miljoenjacht in de rechtszaal dus. Juristen en hoogleraren zijn het er niet over eens of hij nou wel of niet een goede zaak heeft. De een zegt kansloos, de ander ziet het wel zitten, dus dat wordt misschien wel net zo spannend als de echte miljoenjacht. Ja, er zitten allemaal lachende mensen aan tafel. Manuel, je, je hoort dit verhaal. Denk je, nou ja, op zich heeft advocaat Plasman wel een punt. Ja, ik weet, hij, hij drukt er gewoon op die knop. Die regels zijn toch gewoon duidelijk. Nou ja, Plasman zegt, geloof ik, zoiets van ja. Op zich is het niet helemaal duidelijk dat als je op die knop drukt, dat het spel dan afgelopen is. Pas als hij zegt dat hij dat stopt, dat is het, het verweer ja, van Plasman. Dat, dat, dat, dat dingetje zit dicht. Dan gaat dat dingetje open. Het stond open. Het en... open. Ja, nee? hem open gezet. Ja, maar dat is. Ja. Mm. Ja. Ah, goed, hij, ja. Maar goed, hij zegt dus ja. ja in... Van tevoren is het me allemaal duidelijk verteld. Als je op de rode knop drukt, ja. is het ja. voorbij. Ja. Maar liefde vertelt, En het zijn ook nog spelregels dan toegestuurd. Nou zegt die Plasman. Die die in niet al zijn is. Dat die spelregels een paar dagen daarna. Na de opnames, die dan op 14 oktober. Op 16 oktober is er een zijn nieuwe spelregels komen... gekomen. Waar het expliciet staat. En daarvan zegt dan Plasman. Kijk, dit is opzet. Nou, er is geen snipper bewijs dat die notaris het wist. Dat zegt Plasman. Dat, dat is nog niet geverifieerd. Ja, hij hij, hij nee. bedoelt dat die notaris. Dat die is bewust. Hij, allemaal suggestie van die Plasman. Dat, is een heel, dat heel... hij het bewust natuurlijk niet toestaat dat, die, ja, dat, dat, dat het nu anders loopt. Want anders zou die, die vijf minuten. En wordt er minnen. gewoon opgehoest door de postcode-loterij. Dat, dat heeft en de er helemaal geen last van. Maar dus het ik... is zo. Plasman wint plasma. hoe dan ook. Plasman wint. Want ja? ik bedoel, zijn kosten worden betaald, neem ik aan. Hij heeft ook alleen gezegd, ik hoef alleen maar betaald te worden als ik win. Okay, nee, maar dit is een verschrik, verschrikkelijke manier van doen ik, voor die plasman. Van, van plasman? Ja, dat is toch een afschuwelijke... Maar wat zit hier achter, Mark? Wat, nou, dat, wat plasman, is een, ik weet niet, waar, waar heeft hij geen werk? Waar, waar is hij mee bezig? Die man heeft op de rode knop gedrukt. En ja... Linda is veel te aardig, eigenlijk. Ja, Linda, ja, de moeil ja. is gewoon veel Die zegt, ja, oh, dat doen we toch op stil. Stop de persen, Linda is te aardig. Nee, maar die, die is, die denkt, ah, zielig. Die moet wat, wat Roelof zegt, we, sympathieke banketbakken uit Olsen. Waar komt die vanuit Noord-Brabant? Zonnebreugel. Zonnebreugel. <laughs> nou ja, dus, dus Linda doet dan heel liefelijk. Maar dat, heeft, dat is toch helemaal geen kwalijke die advocaat, opzet die ruikt, gewoon geld, die ruikt gewoon geld. Maar ja, hij, de, hij, kennelijk denkt hij wel. Te te maken, staan. Ja. ja. Anders ja. zou hij dit niet doen? Nee, maar je moet even die reconstructie van die plasma op zijn site. En dat is dan zo rattig opgeschreven. Echt zo onder elkaar gezet. En, dan, en toen werden de spelregels aangepast. Nee, toen, werden, toen dachten zij... ja, shit, we hebben hier een probleem. We zetten er even bij hoe het precies gegaan is. Dus aangepast, dat is heel wat anders dan... Eh, in hun voordeel aangepast. Ze hebben dat even uitgelegd. Met dat ene zinnetje erin. Maar maakt die een kans, denk ik? Nee. Hij nee? maakt geen schijn van kant. Want? nou, Omdat ik rechters ken en die zijn no normaal en nuchter. Dus geen, geen schijn van kant. Volgens man moet stoppen met deze onzin. Is het zielig voor deze, deze man? Die dus... Ik vind het ook zielig voor deze man. Want hij had gewoon 125.000 euro. Ja, het, het, uh, helaas. Hij uh, drukte. Moet je niet drukken. Dat is toch ook dat is toch uh, heel, jij weet ja. in de tv industrie. Natuurlijk, ja, dat is het, is, dat is het hele spelletje. Dat is het spelletje. Ja. En Willem Ruijs zei dat vroeger fantastisch. Ik vond dat Linda voor... Linda had kijk als je een goede spel dan had je het zat wel 5 miljoen in, jongen. meteen Ah, oh, oh, ik wil er winnen. Was mooi tv geweest. Maar het had ook nog gekund dat er geen 5 miljoen in zat. Daar ja, hebben nee, we al het al al er nooit het over gehoord. Nee, ja. Ja, dan had, nee, dan had dat is wel een nog groot nog, verschil. dat had die plas, plas was nog nooit wat gezegd als er een tientje in zat. Dat zou wel mooi zijn. Nee, nee, dan zou het een goede jurist zijn, ja. dat doet hij natuurlijk niet. Ja. Het is een mooie Dat kan je wel zeggen. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Zometeen praat ik door met de drie EO'ers aan tafel over de ja. jihadstrijders. You're not the type, type of All Jongens, jihadstrijders. En waarom vertrekken ze naar Syrië? Bijna niet te begrijpen voor ons, mensen op afstand. Nou, dachten Eors, Manuel Venderbosch, Johan Eikelboom en Annemar Zwart. Wij gaan maar eens op onderzoek uit om dat te onderzoeken. Waarom doen ze dat? Wat zit erachter? Um, die uitzending, vanavond is die te zien. Die begint met de van Victor Drosten. Uh, we hadden het net al even over de beste man die is in Syrië. Somewhere weten we niet aan het vechten. weten niet wat hij dan aan het doen is. En um, jij hebt uh, contact met hem gehad. En hij heeft ook een afscheidsboodschap ingesproken hè, aan zijn ouders. En ja. het is een hele slechte kwaliteit. Maar we gaan er toch even naar luisteren. In ik ben ik met meer in Nederland. En die Allah heeft geopend Dat ik gehoord Bijzonder moeilijk te verstaan. Maar hij zegt iets als, dag pap, dag mam. Um, dit bericht betekent dat ik niet meer in Nederland ben. Allah heeft zich geopenbaard en ik heb daar gehoor aan gegeven. Klopt. Um, jij hebt die jongen gesproken voordat hij wegging. Wat, wat voor indruk maakte die? Ja, ik heb hem twee keer gesproken. Eén keer had hij nog een baars. En daarna heeft hij hem zelfs afgeschoren om minder op te vallen op zijn reis. Een jongen die, die heilig gelooft in wat hij doet. Iemand die heel serieus daarmee bezig was en oprecht geloofde dat er hulp nodig was, dat niemand wat deed... dat hij het verschil nou ja, het verschil kon maken, maar dat hij daar iets kon doen. Plus dat dat het hoogst haalbare doel is in zijn geloof, uh, de islam. Hm. Want ja, als hij komt te sterven daar, dan is dat het martelaarschap. En dat is, ja, uh, het paradijs, et cetera. Het is een jonge jongen, hè? Een 26. 26, en je ziet hem, uh, hij heeft een um, flassig baardje, zwarte koologen, uh, ja... Wat kan je daarover zeggen? Hij ziet er vrij normaal uit voor de rest. Wat gelooft hij in hem als hij dit soort dingen vertel, aan jou vertelt? Van ik wil wel sterven en ik ben bereid tot het oh, ja. hoogste. Ja, hij kwam zeer geloofwaardig over, absoluut. Hij was, hij was enorm gedreven. En uh, toen was ik heel apart. Ik heb hem ook wel eens achter in de auto gehad dat hij het eerste wat hij dan doet, is de batterij uit zijn auto halen. Bang voor de IVD, et cetera. Uh, uit zijn telefoon. Sorry, uit zijn telefoon. Mm. En uh, ja, ja, gewoon, hij was Dat, helemaal. Dit was zijn haar, leven. Ja, ja, boeken, alles. Allemaal, jij bent naar heten gegaan, mm -hmm. een het dorpje in Overijssel, waar hij vandaan komt. om zijn wereld te leren kennen, om meer over hem te weten te komen. Bruisendorp. Bruisendorp. Wat, ja. wat, wat zeggen mensen over hem daar? Heel weinig. Echt ja. heel weinig. Ik uh, ben de straat erop gegaan en ik dacht, nou, ik ga eens checken wie die Victor was. Wie waren zijn vrienden? Uh, zijn er nog mensen die wat over hem kunnen vertellen? Um, maar helaas, mensen houden allemaal heel erg hun mond. We willen er eigenlijk niks over kwijt, zeggen allemaal: we kennen hem of we kennen zijn ouders. We vinden het verdrietig genoeg, uh, we willen er niet over praten. Zegt wel iemand: het is een aparte jongen. Of het was een aparte jongen. Ja, hij viel natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje op, want hij ging, uh, nou ja, uh, zwarte kool onder zijn ogen doen. Hij uh, had zijn uh, baard laten staan ineens uh, een paar jaar terug, zag er nog iets anders uit. Dus hij begon inderdaad wel op te vallen. Absoluut. Ja, zwarte was het was kool... een metalhead. Ja, ja, precies. Je denkt ja. aan de gothic, maar jij zei al eerder buiten de uitzending: nee, dit. Nou ja, goed, die jongens in de hete dag, inderdaad van Tish een Gothic... maar ja. toen heeft Dennis ook uitgelegd... hij heeft koolstof onder zijn ogen gedaan... omdat de profeet dat ergens, Mohammed dat ergens heeft uh, opgeschreven... Ja. Nou, hij las dat. En dat, is, dat vind ik dan wel tekenend voor hem. En dan doet hij dat. Ja, oftewel, hij zat. als je het hebt over, over wat beweegt die jongen. Hij zat er helemaal in. Ja, het Zo. was onvoorstelbaar. Ja. Um, wat opvallend was, uh, Annemar. Dat jij kreeg te horen van een, een jeugdimam. Of Volkani. Uh, en die zei, nou, ik denk dat die Victor geronseld is. Bij Victor denk ik dat, is echt, dat je echt te maken hebt met uh, jongeren... Die, die hem dat, dat hebben ingefluisterd. Uh, als ik ook een aantal, aantal filmpjes terug terugzie... Uh, die hij gemaakt heeft met een aantal jongeren... dan zie ik um, dat, dat, dat ook in die filmpjes niet een eigen mening van Victor kwam... maar het napraten van wat van de ander zegt. Ja, dat is toch weer heel erg in tegenspraak met wat jij zegt, Johan? Ja, dat klopt. Ja. Wie, ja, ik, wie ik moeten ben... we geloven? <laughs> Nee, deze uh, hij doelt op een gesprekken met Dennis en gesprekken met Maiwand uh, in haar inderdaad... Dennis is dus die jongen die, ja. nee, waar jij ook mee praat, die vaak het woord voert voor ze in de media. Klopt. En um, hij is wat timide soms, maar hij is vaak meer belezen en en en qua argumenten en kennis weet hij gewoon meer dan dan zo iemand als Dennis. En ik had heel erg het idee dat um, nou goed, misschien dat Dennis hem wel uh, heeft uh, overgehaald... om misschien mee te werken aan die reportage. Dat zou kunnen. Hij heeft hem ook onderdak verleend... voordat hij naar uh, Syrië ging. Maar uh, ik heb ook mailtjes gelezen... waarin uh, eigenlijk Zacharia Alolandi, zoals ze zichzelf noemt, mm -hmm. Victor... eigenlijk Dennis probeert over te halen om ook daarheen te komen. En ik... Wat ik, ik heb het ook aan hem gevraagd. Ik heb ik, langere tijd met hem gesproken. Ja, hij ontkent het gewoon. En ik had ook niet die indruk. Hij wilde dit graag zelf. Wat, wat, de, want jullie zijn er met z'n drie ingedoken. Jullie hebben het er met elkaar over gehad. Dat zie je ook in de uitzending. Wat beweegt die jongen nou? Want oké, okay, het komt van binnen. Hij is ooit ge, ge, eh, moslim geworden. Maar. Ja, zijn broeders zijn daar of heeft hij daar. Wat zegt hij daarover? Nou, hij gelooft heilig in die strijd. In de, in de, in de, in de jihad. Hij wil die mensen helpen. Het zijn zijn woorden, hè? En niemand doet wat. Er zijn dus deze vrouwen zijn, en kinderen dood, je zou ook kunnen redeneren: nou ga dan bij het Rode Kruis en, en, en weet ik veel wat, ga humanitaire hulpverlening doen. Nou, precies, ik neem aan dat je dat ervoor gaat Maar goed, dit, dit, is vanuit, <coughs> dit is vanuit zijn geloof uh, uh, um, een soort. En je helpt die mensen en je, en je gaat het hoogst haalbare in jouw geloof uh, proberen na te streven. Dus die twee dingen. Dus je ja. doet doe het ook voor jezelf. Ja. Ja. ja, dat heb ik zo ook al horen zeggen. Het is, het is natuurlijk echt wel ook het martelaarschap. Nou goed, dan ga je ook nog eens naar een land waar, waar je hoopt dat daar een soort moslim uh, regering uh, komt. Ja. Nou ja, dan zit je natuurlijk helemaal op je plek. Even naar Manuel, want jij hebt een bijzonder deel in de uitzending. Jij gaat naar Egypte om, uh, om, om die jongens te begrijpen. Om, en dan word je zelf jihadist. tenminste dat is het idee, christen-djihadist. En dan moet je ook een afscheidsbrief, eh, zoals uh, goed gebruiken, een afscheidsbrief schrijven. Of in ieder geval... Video. Een video, en dat klinkt zo. Wat ik tegen je wil zeggen is, uh, nou ja, je bent gewoon een topwijf. Ik hou onwijs veel van je. Uh, je gaat het zeker redden, zonder mij, zelfs zonder mij... En lieve Jip en lieve Gijs, papa houdt heel veel van jullie. Fuck. Dit is echt niet te doen, dit. Ik vond het een beetje raar, dit. Ja, leg eens uit. Nou ja, je gaat een afscheidsboodschap inspreken voor je vriendin. Die zie je ook in beeld. En dan ga je echt naar... Je gaat echt naar, daar naartoe, naar, naar Egypte. Want daar, daar zijn de kopten, die hebben het moeilijk. Het was daar ook gevaarlijk. ja. Probeerde je echt... Het was, toch... Nou ja, dat was kijk, toch een beetje een grapje dit nou nou ja Natuurlijk, of... het, het begint als een televisiedingetje En je denkt echt van, uh, oké, okay, ik ga een video inspreken. Maar ja, kom toch weer terug over, over een week. Dus, uh, maar het was daar wel echt gevaarlijk. En op een gegeven moment viel bij mij wel het kwartje toen ik dat insprak. Dat ik dacht van, ja, maar als er iets gebeurt... Bij wijze van spreken... Uh, Stort het vliegtuig neer, heeft helemaal niks met die hele, hele Egypte-bende te maken. Nee. dan wil ik wel iets ingesproken hebben. Ja, maar dan kan je elke ochtend wel een videoboodschap nou, inspreken voordat de, je weggaat. Nou, dat ben ik. Daar ben ik nu wel van overtuigd dat ik zoiets heb. Het zou goed zijn als mensen uh, uh, een videoboodschap hebben klaarliggen liggen voor hun uh, naaste. Ja. Maar ben je iets dichterbij gekomen bij het idee van, van wat waarom doen die? Oké, okay, martelaarschap, dus de ene kant he, ze doen het voor zichzelf, ze doen het om moslims te helpen. Ja. dit is maar jij probeert echt in het hoofd van zijn jongen te kruipen. Ja. Snap je er iets van? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Uh, ik ben daar bij die, uh, bij die kopte geweest... en uh, op een gegeven moment uh, zegt een priester tegen mij... die zegt van... dus jij wil ons echt gaan verdedigen te vuur en te zwaar? Dat is prima, jongen. Ik heb hier een filmpje op mijn telefoon... Uh, van een gast die zijn eigen huis... en zijn vrouw en zijn kinderen wilde verdedigen. Dus dat is nog... nou. Vrij reëel dat je dat, dat je dat dus ook wel. Dat zou ik ook doen als, ik, als, er, als de mannen voor mijn de deur zouden staan en ze willen mijn huis en mijn, en mijn vrouw en mijn kinderen in de fik steken. Uh, die wilde dat dus verdedigen en die is gewoon, nou ja, uh, half doodgeslagen, zijn benen aan elkaar gebonden, achter een trekker gebonden en de hele stad doorgesleept en uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden, uh, in een graf gegooid en ja. daarna nog eens een keer door zijn kop geschoten. Dus ja. Opgegraven. Maar zijn wij, ik bedoel, kunnen wij het, want eigenlijk jullie, dat is een beetje de conclusie van de aflevering, jullie begrijpen er geen bal van. Nee, ik begrijp er nee. echt geen bal nee. van. En maar zin, maar zal... zijn wij te laf of zo om het te begrijpen? Wat is dat? Nou, ik lof. begrijp het wel ten dele. Z zij, ja, begrijpen is misschien een groot woord, maar voor hen is dit, is, is dit gewoon, ja, heel erg uh, naastre het allerhoogste nastreven. Dit, dit is voor hen een soort invulling van, van, van, het, van, het, van het beste wat ze met hun leven kunnen doen. Dat is voor ons niet in te vullen in ons leven. Want ja, wat is voor ons het hoogste doel? Dat is soms ook lastig om, om in woorden om te zetten. Maar goed, voor hen is dit... Dit, dit was ook een soort, soort, soort kans om, om... wow, het hoogst haalbare kan ik nu gaan doen. Maar heeft het misschien met hun uh, minderwaardigheid... Uh, heeft daar, dat je het psychologisch kan verklaren... En goed, ik maar denk je, met wel... jullie, je kan er religieus in kijken, maar ik kan ook zeggen: ja, ze, ja je moet er wel. Ze zaten niet lekker in hun leven. Ja, je de, moet op, er ook wel al te nuchter om dat zo, zo te doen. Je... Ze hadden toch al geen carrière. Nou ja, misschien niet. Ik weet niet of je dat hebt onderzocht. En of je daar een beetje, ja, het is misschien een wat cynische, bittere invalshoek. Maar heb je daar, heb je, je dat afgevraagd? Nou, of dat geen... misschien de reden was dat ze tot deze conclusie komen? Nou, maar dan zou je ze allemaal op een rijtje moeten zetten. en ja, nou. Dan zou je een wetenschappelijk onderzoek. Maar ja, ze gaan ja, natuurlijk allemaal schieten. Daar al heb je schrikken. geen tijd voor. Maar ik begrijp, je begrijpt mijn vraag toch wel. In de zin van dat, ja... Het zijn vaak wel, mijns inziens, jongeren... die geen hele grote, naar westerse maatstaven, carrière hebben. Die zoekend zijn naar een invulling. Die elkaar opzoeken. Elkaar beïnvloeden. Fieris, en dan gecombineerd met die enorme fascinatie voor religie. Het, en, en het geloof daarin. Want dat is heel sterk. Hè. Hun geloof is had je ook mensen die niet geloven waren die overnight gelovig werden? Of had je ook mensen nou, die? Nou, Victor dat... is snel gegaan, hè? Die is bekeerd, zoals het dan heet, en die werd van metalhead tot, tot, tot salafist. En dat, dat, dat is zeg maar. Maar je uh... had even Mooi. plat gezegd vroeger, waar had titel. je punk? En dan zou je misschien disco worden of zo? <lacht> nee, maar dat ja, je lacht nou een beetje, maar je had het met één één moment anders. Had hij dan misschien een andere hobby kunnen hebben? Het klinkt nou heel. Ja, ik dus snap zakelijk, wat je het wel. Zakelijk. Ja, ja. Zakelijk, zoals ik het opvraag. Op nou, dat is grappig. Vroeger, en, en je, ik ik kende wel van, dat van een leuk meisje, was, ik heb, van en Dennis, en een, was ik, ik heb van de, Dennis, Dennis inderdaad gehoord. Dat is wel een interessant punt wat je nu aanhaalt. Dat hij, ik weet niet 100% zeker of het, het waar is, maar het is wel een leuk verhaal. Victor had een weddenschap met een vriend. We gaan allebei een gek boek lezen. En Victor koos daarbij de Koran. En het boek wat die vriend koos, weet ik niet meer. En dat schijnt heel ergens. Een beginnetje te zijn geweest. En toen moest hij het wel lezen en toen dacht nou, hij. En een toen keer, is hij dus in Maar in twee jaar tijd van metalhead oh. tot, tot, tot jihadist bijna. Allemaal te zien vanavond, 5 voor 10 op Nederland 3. Manuel Vennebos, Johan Eikenboom en Annemar Zwart. Mooie aflevering, thank you. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Laatste nieuws gaan we even. Ik moet even het goede... Ja, ik heb hem met het goede papiertje voor mijn neus. Uh, naar Parijs. Uh, want je hoorde net in het journaal... de schutter die maandag een uh, fotograaf neerschoot... bij de krant Libération. Die is waarschijnlijk opgepakt. Evelien Belsma in Parijs is... Goedenavond. Wat weet jij ervan? Uh, het parket uh, in Parijs heeft net bekendgemaakt... dat vanavond om 7 uur een uh, man hebben opgepakt... die verdacht veel uh, op die schutter lijkt... die inderdaad maandag een fotograaf uh, graaf heeft neergeschoten... En uh, die dag ook op het hoofdkantoor van de Bank Société Générale uh, schoot. En vorige week vrijdag ook al een uh, journalist uh, bedreigde. De politie is hem op het spoor gekomen via een tip van een man die hem uh, in zijn auto uh, zag, uh, zag zitten. Die herkende hem omdat er beeld uh, van de verdachte is vrijgegeven. Uh, ja, daar, daarop volgde een wat opmerkelijke arrestatie. Want de verdachte was uh, half in coma. Die heeft uh, flink wat medicijnen uh, tot zich genomen. Mm -hmm. En die, uh, die ligt nu in het ziekenhuis waar die wordt bewaakt. Want uh, verhoren, dat, uh, dat lukt nog niet. Half in coma door de medicijnen. Ja, dat is een, een raar verhaal. Rare afloop. Maar de ja, de is dus niet bekend expres per ongeluk, dat weten we allemaal niet. Nee, we weten, we weten nog niks. En uh, het OM heeft gezegd... Uh, de fysieke gelijkenis tussen de man die nu is opgepakt... en de dader die we hebben gezien op de beelden... Uh, die is erg groot, maar dat geeft natuurlijk geen uitsluitsel. Uh, er is al wel een monster afgenomen... om zijn DNA te vergelijken met het DNA... dat is gevonden op kogelhulzen... en ook in de auto van de man die die maandag gegijzeld heeft... Mm -hmm. omdat hij in de stad wilde worden afgezet. En dat moet binnen nu en een uur of vijf uh, uitsluitsel geven... of we het over dezelfde man hebben. Ik neem aan, dit is uh, groot nieuws in Frankrijk. Ja, want het was natuurlijk wel wat uh, onrustig. Die man was al een paar dagen zoekt. De politie was met man en macht aan het zoeken. Maar het lukte maar niet om hem te vinden. En mm -hmm. het, ja, de vrees was wel groot dat hij uh, nog een keer zou toeslaan. Jij ja, blijft het volgen, het verhaal. En als er meer nieuws is, hoor je dat natuurlijk hier op Radio 1. Dankjewel, Evelien Belsma. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord, wat wij elke avond geven aan vrienden van de show. Te beginnen met mijn eigen moedertje, die gisteren, ja, het is huiswaar, bij mij kwam eten. Ah, lieve kind. Nadat we gisteren samen bij jou gekookt hebben... valt me op dat je voor iemand met zo weinig kookervaring behoorlijk eigenwijs bent. En bovendien dat je keuken vrij gebrek geoutilleerd is. Hoe kun je nou in godsnaam koken zonder aanvattertjes? Enfin, de kruidige kip tagine was heerlijk. Kom je weer gauw tot die eten? <lacht> Nee, dit is echt waar dit verhaal ja, aan, ja een mooi woord geutueerd hier. ja en ja. en aanvattersje ja, schitterend dat wel, toch? Oude, oude mooie teksten hou ja. van ja, ik, ik werd op de redactie heel hard uitgelachen om het woord aanvattertje, maar dat zeggen wij Wat thuis is het nou? een aanvattertje, waar je met een pan mee kan uh, vastpakken pannelab. een pannenlap ja een, aanvattertje. Aanvattertje. een aanvattertje. schitterend woord <laughs> ja. en tot slot groeneman Floris van Bommel die uh, keek terug op zijn eigen werk we hebben vandaag de laatste punt gezet achter de wintercollectie voor volgend jaar. Super mooi geworden natuurlijk. Maar nou ik zo alles bij elkaar zie staan, ontwaar ik toch ook wel een soort trendbreuk met alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Ik zie opvallend veel pailletjes, glittertjes, lintjes, printjes. Ja. Apart toch? Maar ja, we zien we wel. Groetjes van Floris, de schoenmaker van het zuiden. Floris van Mommel. En ik begrijp dat jullie, uh, Manuel, Johan en Annemar... zometeen weer doorgaan. De koffers staan al klaar. Zeker. Op naar de volgende aflevering. Ga nu door. Ik ga naar Marokko, maar wat ik daar ga doen... dat ga ik nog even niet zeggen. Oké, okay, vorige aflevering was pedo. Dit zijn jihadisten. Aan de Drugshandel. Een stukje vervoer of niet? Ik ga er niks Jij over zeggen. Je gaat in een bootje, hè? Naar Gibraltar. <laughs> ja. ja, het is raak, Willemijn. Hij gaat wel Gibraltar, ja. ik zeg het. Uh, Wedden? Hij uh, is stil, het is raak. <laughs> Gibraltar dit. <laughs> wat, wat kan je zeggen over andere afleveringen? Of is het allemaal <laughs> nog geheim? Uh, een aflevering over de vraag, moet vuurwerk verboden worden? Johan heeft vast ook nog een thema. Uh, hoe gaan we om met de ASO's in de ASO-containers? En hoe is het om misschien in zo'n container te wonen en te slapen? Nou, lachen. <lacht> ja, <nee. lacht> en maar. en uh, wat hebben we dan nog meer? Uh, over ouderenzorg. Moeten wij in de toekomst uh, de zorg opnemen voor onze papa's en mamas? Dat komt er allemaal dus aan nog. Manuel Venderbos, die trekt zo meteen... zijn uh, jasje aan en gaat en ze rechtstreeks... Het is een zwemfest. Het is een zwemfest. <laughs> hem ik zeg niks. Manuel, Mark. dankjewel. Johanna Eikelboom, dank. Annemar, zwart, dank. Dankjewel. Mark er goed dat je er was. Volgende week weer gewoon op dinsdag. Neem ik aan. As usual. Juist. Zo meteen uh, langs de lijn met Jack van Gelder. Maar eerst het NOS Journaal met Freddy van Tij. E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 HollandDoc24.nl gids je tijdens ITVA door het grote aanbod aan bijzondere documentaires. Met handige overzichten, kijktips, recensies, QA's en natuurlijk heel veel documentaires die je niet mag missen. Kijk op www.hollanddoc24.nl. Ben jij een zelfstandig IT-pro? Kijk dan uit voor werken met de VAR-verklaring, naheffingen en andere valkuilen.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 Leraren, politie- en gevangenismedewerkers krijgen er al jarenlang geen cent meer bij. Kom daarom op voor gewoon goed werk. Meer koopkracht en echte banen. Meld je aan op koopkracht- en echtebanennl en neem je collega's mee naar de FNV-manifestatie in Utrecht op zaterdag 30 november. De FNV. Samen in beweging voor koopkracht en echte banen. Is het it nou IT-starving of IP-starving? Beide goed.